Bastiaan met het NOS Journaal. De politie doet nog te weinig om corruptie binnen de eigen gelederen tegen te gaan. en Ondertussen probeert de georganiseerde misdaad steeds meer grip te krijgen op de opsporingsdiensten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie. De onderzoekers constateren onder meer dat steeds minder medewerkers worden onderworpen aan een zware screening. En dat de onderzoekers minder uitvoerig zijn dan voorheen.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 Het weer vanuit het noordwesten klaart het in de loop van de avond op. De wind neemt iets af. Morgen minder buien en minder wind. Het wordt in de middag maximaal 16 graden. In het weekend zijn de nachten koud. Verder is het wisselvallig. Geregeld zon, maar ook een bui. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Alternative FM. Bang als ik bang ben, kruip ik. Wat je zegt, Dan blijven staan. No een beetje op de achtergrond. De band van vanavond komt uit Haarlem, Laurie Fish. Dat geldt niet voor deze band. Ze komen wel naar Haarlem toe, want dat is in de popronde Haarlem. Op 7 oktober zijn ze te zien en te beluisteren in Het Lokaal. Dat is het, dat is het nieuwe project van Rob Alvenaar, die daar een kroeg is begonnen. We kennen hem van de Lange Anna-straat. Daar zit hij, heeft hij ook gezeten een tijdje met... Uh, Briljant, ja, nou weet ik het weer. Dat, uh, dat uh, is een uh, plek waar heel veel Haarlemse muzikanten nog wel eens bij elkaar uh, schijnen te komen. Tenminste, dat was dat uh, gedeelte, want hij heeft hem uh, van de hand gedaan. En tegenwoordig zit hij dus in de oude pitcher, voor de mensen die dat uh, willen weten. Uh, het is wel Haarlem Rules, zoals ik het eigenlijk op uh, Facebook heb aangekondigd. Want uh, de band van vanavond is Laurie Fish. Die uh, gaat uh, vier nummers spelen... Um, er zitten een aantal mensen die meegedaan hebben aan de Rob daar wordt Sowieso drie. Dat uh, weet ik zeker. Um, Louis Braam, die de, zelfs Hans heeft ook meegedaan. Ja. Uh, Louis Braam heeft uh, meegedaan uh, met onder andere uh, Ariannes uh, band. Die hebben we hier ook uh, gehad. Illuster was het optreden in 2014 uh, met die band... dat ze toen op een gegeven moment het uh, als demon van de dag wisten te schoppen. Dus dat was uh, wel heel erg uh, grappig. Wij uh, waren aan het werk, Marcus en ik. En we denken: Verroest! Dat is een, uh, een nummer wat wij hier hebben gedaan. En daar heeft Louis aan meegewerkt. Uh, Laurie uh, natuurlijk ook, met deze band uiteraard. En Boas, uh, die heeft ook in, in uh, een Rob act woord uh, verleden. En uh, dat heeft hij ja. gedaan met Whitfield en 70's. En dan moet je hem nog even aanvullen: Lockdown heet het, geloof ik. Uh, dacht ik. Ja, inderdaad. Hij knikt instemmend. En van Hans, dat moet ik nog even ontfutselen. Want die schijnt ook nog uh, twee keer, drie keer. Uh, hey, ja, sorry. Kom maar even met, uh, met de hele handel even naar de, naar de microfoon. Want anders dan, uh, dan wordt het een beetje. Een beetje, uh, <coughs> beetje schreeuwen over, over, de, over de menigte. Ja, je, daar heb je het reetje, Dus uh, dat is uh, helemaal goed. Uh, wacht even, sorry. Ja? Ja, dat was één keer met Barfly. In een, uh, Barfly? He, Barfly. Okay, ja? En de tweede keer was het met uh, Beef Flying en de Marvellissus Band. Dat is wel voor onze tijd, want wij zijn in 2009. Want er Arnt wordt is Barfly. Barfly dat was zeker voor deze tijd, want dat was volgens mij 1999 of zo. Ja. Dan moet de naam PP Fishing in het jaar heel veel zeggen natuurlijk. Absoluut, En die deed toen ook de presentatie. En volgens mij in 2010 met Flying in de Marvelicious Band. En volgens mij in 2015 met Roy Fish. Met Laurie Fish. Toch. 14, toch. 14 alweer. Nou, okay, 2014. 2014. Nou oké, okay, dus je ja. bent met uh, Laurie Fish ook... Uh, ja. Ik, uh, heb ik je dan uh, gemist? Dat zal wel haast wel. Ik stond er wel. Ja, je stond er wel. Uh, maar. Zeg maar voor de beschouwer stond ik recht. <laughs> ja, ik <weet> <laughs> ja, nou zal Marcus hier ongetwijfeld wel gekiekt hebben. Uh, maar goed, leuk uh, in ieder geval dat, uh, dat jij er ook bent. Prima. Want uh, we gaan straks natuurlijk ook even met jullie praten. Dat, dat sowieso. Uh, dus... Ik zou zeggen, ga uh, verder. Ik nog u? even met voorbereiden. Dat was Hans van uh, uh, Laurie Fish. Uh, maar Laurie zelf uh, die zal ook nog uh, wel het een en ander gaan vertellen over de band. En over de manier uh, hoe die band ontstaan. Want ik ben natuurlijk uh, een beetje uh, ook uh, uh, ja, bevooroordeeld als het gaat uh, om de muziek uh, die ze maken. Uh, dat sowieso. Uh, maar uh, ze hebben ook gestaan op uh, dat, uh, een EP van de pop zien. En dat nummer Hold On, dat hebben we nu al een paar keer hier gedraaid. En dat zullen ze vanavond hier ook gaan spelen. Dus dat uh, sowieso. Um, over Haremse bands gesproken. Ik heb het al uh, met heel veel uh, ja, emplooien aangekondigd. Of wat dan ook. Uh, met heel veel uh, uh, toeters en bellen. De uh, Cinema Escape. Daar zit ook iemand in. Zijn uh, uh, broer van Sofie Anjolien. Max Anjolien. Sofie hebben we hier gehad. Uh, met Hers onder andere. En is ook alweer een bekende van diezelfde Louie jubraam Want ja, uh, bij Ariana speelt ze. Dus. <laughs> ja, dus zo zo zitten de dwarsverbanden in elkaar. Uh, maar goed, uh, deze band heeft vorige week in Utrecht hun EP, de Cinema Skype, gepresenteerd. En dit is een van de tracks die afkomstig is van dat album Mens Dirty Moog. En afgelopen nacht, of tenminste, ik geloof uh, vorige nacht, dinsdag op woensdag, heeft ze nog gespeeld bij NPO Radio 1, bij uh, onze cornuiten van uh, WNL. Ik weet niet of je dat uh, Wakker Nederland of Wij Nederland tegenwoordig uh, moet noemen. Maar goed, uh, er schijnen nogal mensen te zijn die vinden dat nogal een beetje uh, een omroep waarvan je zegt nou. Ze zijn wel erg conservatief en behouden dingen gezegd. Maar goed, dat terzijde. Daar heeft zij gespeeld. End of Story zal denk ik ook wel op het lijstje hebben gestaan. Voor die mensen die via deze stream zitten te luisteren... en in de buurt van Nijmegen wonen... vanavond is zij daar te bewonderen. Want er is een aflevering van de popronde al daar. En ze speelt in Camelot. Daar gaat zij vanavond spelen. Om 9 uur gaat dat sowieso gebeuren. En voor die uh, mensen die uh, daar zin in hebben. En er zijn natuurlijk ook mensen die uh, gewoon hier uh, via deze livestream in de radio zitten te luisteren. En die kunnen gewoon blijven luisteren. Want wij hebben straks een, gewoon een echte lekkere Halams band uh, hier uh, op de uh, vloer staan. Dus dat sowieso. Uh, want Marcus, ik kijk hem even aan. Uh, zou, ja, hij, duimpje gaat omhoog. Nou, dan ga ik eerst even Laudie even vragen of ze uh, even een microfoontje wil pakken. Want dan gaan we eerst een, een, een korte introductie doen. Dat kunnen we niet met die, uh, met die microfoons daar doen, want dat uh, werkt niet. Dus uh, doen we deze. Um... Hallo dan. Ja, hallo. Hey. Ik zit altijd uh, te goochelen tussen microfoon 2 en microfoon 4. Maar het is altijd microfoon 4. Dat moet ik uh, nu toch wel even een beetje... Uh, een van de keren dat uh, wij elkaar gesproken hebben, was inderdaad van dat uh, vreugdevolle evenement... Uh, wat de Rob agda wordt heet, uh, geloof ik. Dus... Ja, dat is wel een tijdje geleden inderdaad. Ja, 2014 had uh, Hans ja, het ik, over. Ja, ik denk het. Dat zou ja. wel het meest logisch zijn, ja. ja. Uh, ik ben een beetje... Uh, ik kreeg op een gegeven moment hier van CFM... Uh, uh, ja, er de, de, de, de blijft wat steken in, uh, in de redactie mailbox. Ja, we hebben hier een uh, een, een of ander cd'tje van de Haarlemse zien. <laughs> en ik denk, hé, hey, er staat ook iets van Laudy Viss op. En ja. daar, daar moest ik aan denken aan dat uh, moment van... Uh, tweed ja, inderdaad, 2014. En uh, ik denk, ik ga dat is dus een trekje draaien, hold on. Nou, ben, ben je verkocht. Dus ik denk, ja, dan gaan, dan gaan we natuurlijk. Uh, dan komt het hele spel op de wagen, eerlijk gezegd. Ja, nou ja. ja, dat is ook het eerste nummer wat we vanavond gaan spelen. Dus, uh. Oké. Okay. <laughs> um, even over, uh, over de band, want jullie zijn nu al een aantal jaren bezig, hè, geloof ik. Ja, um, van wat ik me kan herinneren, zijn Hans, Louis en ik, geloof ik, in iets van april 2013 begonnen met muziek maken. Mm -hmm. En Boas hebben we eigenlijk via de Harmsen pop zien leren kennen en die heeft zich uh, volgens mij in november, afgelopen november bij ons gevoegd. Aha, dus die, is, uh, die, die heeft uh, zijn uh, projecten of doet hij dat nog steeds? Met... Ja joh, Boas is hartstikke druk. Druk, druk, druk, <lacht> druk. <lacht> ja, um, um, even over uh, nog uh, de Rob Akda -Word. Hebben jullie daar nog eigenlijk veel aan gehad aan dat verhaal uh, om mee te doen en uh, daarna nog uh, in Harlem zelf uh, spelen en uh, noem maar op. Ja, het gaf ons natuurlijk sowieso uh, veel ervaring. Ja. Um, alleen wat er gebeurde is dat... Uh, we waren toen een vijfkoppige band. Ja. Uh, met nog een extra gitarist erbij en een, uh, een andere drummer. Mm. Uh, de drummer die heeft ons verlaten. De gitarist die ging studeren ergens in Verwegistan. Ja. Dus uh, toen hebben we eigenlijk, uh, ik denk, misschien wel twee jaar voortgekabbeld met z'n drietjes. Ja. Dus Hans, Louis en ik. Ja. En uh, ja, nou ja, toen vonden we het toch alweer tijd voor een drummer. En zo hebben we Boas weer gevonden. Okay. En eigenlijk uh, ja, vanaf de Haarlemse popscene wordt het weer echt drukker de laatste tijd. Aha, uh, die Haarlemse popscene heeft wel uh, het een en ander teweeg uh, gebracht ook, hè? Ja, dat geeft je de kans om op ontzettend veel verschillende locaties in Haarlem te spelen. En ontzettend ja. veel contacten te leggen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat werpt zeker zijn vruchten ja. af. Uh, nu uh, zijn er maar een aantal nummers uh, die jullie hebben opgenomen. Zij, hebben jullie ook nog plannen om toch wat meer te gaan doen? Ja, we hebben sowieso genoeg materiaal om uh, een album te gaan opnemen. Hmm. Um, en we hebben ook het idee. We hebben enige tijd geleden uh, een Nederlandstalig nummer geschreven. Die gaan jullie nu ook uh, vanavond gaan we ook doen? Ja, ja zachtjes. Uh, uh, we hadden dat sowieso nog nooit geprobeerd, maar we krijgen daar iedere keer zulke goede reacties op dat we eigenlijk willen proberen om een, uh, een Nederlandstalige EP te gaan maken en uitbrengen. Een Nederlandstalige EP? Ja. Uh, gewoon eens kijken wat dat doet. En dan gewoon Laurie Fish of Laurie Fish? Geen idee. Of, uh, of, of, of, gewoon van, uh, of wordt het gewoon zoiets als een spaardenbend? Of wat dan ook. Nee, ik denk ja. dat het nog steeds heel erg uh, ons is. <laughs> goed, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik zou je graag willen vragen om al die kant op te lopen. Ja, want uh, want uh, Marcus uh, heeft al uh, de duim omhoog gegeven. Dus ik, uh, dus ik denk uh, dat we nu eens langzamerhand uh, naar het eerste nummer uh, gaan. En dat is inderdaad uh, wat, uh, wat Laurie al uh, gezegd heeft. Hold on. Het uh, nummer wat wij ook uh, meerdere malen hier hebben gedraaid bij, uh, bij Alternative FM. Dus dat uh, gaat nu ook nog uh, gespeeld worden. Uh, ik zou zeggen, zijn jullie er klaar voor? Ready? Yeah. Ja. Ja, ik, ik hoor het al. Dus het gaat helemaal goed komen.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 Dat, dat, dat, ja dat nummer dat kennen we natuurlijk. Maar ik, ik heb het lijstje er even bijgepakt. Er staan ook nummers op die wij wat minder goed kennen. Ja je zult ze ongetwijfeld hebben. Denk ik uh, jullie zullen ze ongetwijfeld gespeeld hebben tijdens die ene avond bij de Rob akda wordt. Dat, dat sowieso. Uh, het tweede nummer F P Funny <lacht> of, of wat, sorry. Epiphany. Oh, <laughs> uh, uh, uh, vertel even, even nog iets over uh, het nummer. Wat, uh, waar, uh, waar het, nee, dat hoeft niet. Dat, uh, even kort uh, waar het over gaat. Um, het gaat over iemand uh, toelaten in je leven. Die er eigenlijk al heel lang is geweest. Um, en die op de een of andere manier op, op, door een realisatie heel belangrijk voor je wordt. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Ga je gang. Het eerste blokje van twee zit erop. Straks in het volgende uur gaan we nog een blokje van twee doen. En dan ja, we zullen we tussendoor ook nog wel even een paar keer even met de band gaan kletsen. Dus dat, dat sowieso komt allemaal wel goed. Maar eerst nu weer tijd voor het lijstje wat we hebben. Want ja, ik zag toevallig bij een van de bekenden van Anders Sandberg... iets voorbij komen op Facebook... Uh, Dandelion die gaat uh, meedoen aan de popronde. Uh, die, zijn, uh, die zijn bezig in ieder geval. Uh, maar uh, Dandelion is gelieerd natuurlijk aan een andere band. Want Paul Bond speelt namelijk als sessiemuzikant bij Alaska. En die jongens die zijn nu bezig met een uh, afronden van een derde album. En dit komt daar vanaf. Red Herring.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 I could roll, but not through microphones Ja, dat uh, uh, is op de shoulders van uh, onze vrienden van uh, Kitchenette en daarvoor Alaska. En. Uh... Okay. Jee, wat is dit? Okay. Telefoon voor Perry uh, Verbrugge. <lacht> ja, ja, ja, ja. ja nou, je, je, je kent het wel, hè? Maar goed, L Louise, zo bedreven nu. <lacht> Kun je ook nog zo'n uh, van dat Koreaanse merk? Uh, kan je dat ook nog doen of niet? Uh, Hoe gaat dat ook alweer? Samsung. Ja, van een, uh, ja... Nee, ik heb geen Samsung, dus dat gaat moeilijk. Nou... <laughs> dat, is, dat, dat is het uh, sluiten van een, van een Windows uh, uh, dingus. Groot, ja, de stemming zit er in, mensen. Dat, uh, dat, uh, dat is wel duidelijk. Uh, <laughs> ja, dat is Louis wel toevertrouwd. Die kan dat, uh, die kan dat wel. Um, ik zei dus uh, twee nummers achter elkaar. Kitchenette met Upon the Shoulders. Die heb je net uh, kunnen horen. En daarvoor Red Herring van uh, Alaska. ...komt van het derde album af... ...waar ze nu op dit moment mee bezig zijn... ...en wanneer dat uh, precies gaat verschijnen... ...dat uh, antwoord moet ik je nog even schuldig blijven... ...want daar zijn jongens natuurlijk ook zelf nog niet helemaal uit. Uh, vorige week uh, was het wel zover... ...dat uh, Nosorio... Uh, ...hun uh, album heeft gepresenteerd... Dit is in Paradiso... ...en dit staat erop... ...Disillusioned. Always a million things to say... In the end... We can't just go one step a day So many chords that we have played Turns out we are a melody slowly. natuurlijk de vraag, ja, die dame, dat is toch een bekende stem? Ja, dat is het ook, want uh, zij heeft ooit uh, deel uitgemaakt van Ubrig. Dat is een band in 2012 die de grote prijs van Nederland uh, heeft uh, geweten te winnen. Wat ook heel grappig was, dat ik op uh, de avond of op de middag... dat uh, de bekendmaking was bij de singer-songwriters... tegen een van de grote ANR-managers ze zei... ik ga vanavond niet, want ik weet toch al wie er gaat winnen. oh ja, wie dan? Ik zeg nou, Ubrich... Oh, nou, uh, hij stond uh, daar uh, plaatjes te schieten van Facebook... en op een gegeven moment aan het eind van de avond... was het winnaar übrig. Maar ik wil eronder kalkten, dat ik zei. Zei ik toch? Maar goed, uh, dat was uh, even het uh, verhaal uh, van Donata Kramars... want zij uh, is de grondlegger van No Soya, want eerst bestond die band uit meerdere uh, mensen... maar nu is het uh, met Daim de Rijken... Uh, waar ze mee, uh, op dit moment het uh, meest uh, No Soya mee vormt. En uh, vorige week hebben ze dus... Hun album gepresenteerd in Paradiso. Dan ga ik even naar uh, links. Want uh, links voor mij zit Hans. Uh, want uh, jij moet een beetje de pater en uh, van de band uh, een ja. zijn. Ja. Want als jij zegt Barfly. Ja, uh, en uh, Rob Akda wordt. Ja, dat is vorige eeuw. Dat is, uh, ja, dat is inderdaad vorig jaar. <laughs> uh, maar goed, uh, we hebben ook een gemeenschappelijke vriend in de vorm van P.P. Ja. dus uh, nou, het Ja, hij is niet ja, een vriend, maar ik ken hem wel. Ja. ja, je kent hem wel. In de zin van, uh, laten we het dan maar even uh, houden op een uh, gemeenschappelijke kennis. Uh, maar ze zijn uh, natuurlijk ook verweven met de Haanse pop scene eigenlijk. Hè? Ja, ik denk iedereen die op zeker moment of met de Rob wordt Award in aanraking is geweest... of zo, die, die komt dan langs PP. En ja, uh, ja onachtvolbaar uh, gekke fan natuurlijk. Ja, even voor... Uh, want uh, het is een beetje lullig om uh, de, de, de vergelijking te maken... maar ik zat gisteravond te kijken naar een uh, uitzending van Senior Stagiair. Uh, dat is van... van Dankjewel van je wel voor van deze subtiele verwijzing. <laughs> <Dat> is, nee, <laughs> ik ben nog maar, geen lid is, van Max nee, als nee, je dat nee, vraagt. Nee, nee, nee. Dat, nee. Gaat, dat gaat hem ook niet worden. <laughs> maar wat, ik, wat wel... Uh, de, de parallel is, wat ik eruit wil halen, ja het is een beetje een klote vergelijking. Ja, kom beetje, erop. Uh, nee, maar goed. Uh, dat je dus toch, hè, als, als, als uh, uh, het zag, gisteravond zag ik dat ook, dat die mensen die toch uh, een bepaalde leeftijd hebben uh, gewoon, hup, met die jongeren en die jongeren andersom ook. De leeftijd valt weg. Oh, zie dat ik hier... geen, dat, dat eens... zie ik hier ook. Dat dus... is niet eens een ding. Nee, dat is, uh, dat is, nee. Dat is geen issue. Dus? Nee, nee, nee Hoe ben jij eigenlijk bij die band uh, gekomen? Nou, eigenlijk uh, is het me aankomen waaien. Omdat Laurie op een zeker moment in het bedrijf waar ik voorheen werkte kwam werken. Ja. En bij mij in de winkel. Laurie is net als ik fotograaf. Aha. En die kwam toen op een zeker moment van... Ja, een beetje schorvoetend. Ik heb wat dingetjes op YouTube staan. Hier, onder. De, onder, onder dit. Ja. Rory Fish. Gaan we ja. eens kijken. Ja. Dus, Oké, okay, dus ik kijk. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, de, de, daar, daar had ze Epiphany al op staan. Ja. Epiphany? Ja, ja. nou zeg ik ja. het in één tweede, keer goed. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Het tweede <laughs> nummer van vanavond. Ja. En uh, ik had zoiets van, ja, maar wacht eventjes, dit moeten we niet zomaar voorbij laten gaan. Ik heb al jarenlange uh, bandervaring, opnameervaring. Uh, opname ervaring van, mm -hmm. joh, hier moeten we wat mee gaan doen. Hmm. En nou ja, dat wordt, gaat dan eerst gaat het een beetje op de lange baan. En uh, toen dreigde, misschien weet je dat nog, uh, zoveel jaar geleden de uh, ruimte decibel te gaan sluiten. Ja. En toen kregen we een beetje haast, want uh, als dat weg zou zijn, dan zouden we geen, uh, geen plek meer hebben om te kunnen inspelen. Dus uh, zeker op de, op de allereerste, of op de EP, staan nog op, nee dat is niet waar hè, wat ik nou zeg. Daarvoor, de, de, de, de demo die we gemaakt hebben. Daar staan de allerlaatste klanken van Decibel op. En dat hebben we op de laatste avond. Wij deden het licht uit. Dat, uh, daar komt het een beetje op neer. En zo ben jij eigenlijk. Bij... Ja, en ja, dan was ik on, per ongeluk twee keer zo oud. Ja, dat kan ik ook niks aan doen. <Geluk> nee, maar dat, de... het is natuurlijk. Maar ik vind het. Ik vind, muziek uh, verbindt altijd. Nou ja, kijk, als maakt het. Als het uh, uh, uh, uh, uh, uh, een wereldberoemde uh, basgitarist, Jacob is die zei: If it's good, I dig it. En dat is uh, wat ik aanhang. Ja. En dan maakt de leeftijd me echt helemaal geen fluit uit. Nee. Nou goed, in ieder geval, dank voor je toelichting. Alsjeblieft, even, jes, jongen. <laughs> voor, voor, voor het uh, verhaal erbij. Uh, want dat uh, vond ik toch wel even leuk om even te vermelden. Uh, nu, tijd weer voor uh, serieuze zaken. Vorige week waren deze jongens hier in de studio De Waanzin. En het nummer dat heet Sorry. Dat ik wist dat jij van de spinvis houden zou. En die foto in de carrousel spreekt vloeiend ons verhaal, wij kunnen toch geen vrienden zijn. Ik zou je altijd willen hebben, willen houden, willen voelen, willen trouwen. Sorry dat ik alles wilde weten. En sorry, maar ik heb je echt geen ogenblik verveeld. Onbegrijpelijk. Spreekt een aardig woordje in mijn taal Wij kunnen toch geen vrienden zijn Ik zou je altijd willen hebben, willen houden Willen proeven, willen kauwen. Wij kunnen toch geen vrienden zijn Ik zou je altijd heel willen houden Kortsachtig en bombastisch als voor. Geen vrienden zijn, ik zou je altijd. Sorry, maar je bent me veel te pakken. We'll be Deze dame gaat uh, hier komen op uh, 28 september. Dan zal ze er zijn. En, uh, en dit is nog wat we gaan horen tot aan het nieuws van 9 uur. Ja, sorry, dame, dat ik er even doorheen kwak met uh, mijn, mijn vocale stem. Golden Caves and Keep Running. I felt so strong. Till you Like a woman And streams were we... reached